maar voor de prediking van deze nieuwe maan. Deze nieuwe maan die heet Shabbat Roschodes. Omdat die ook nog eens een keer samenvalt op de heilige Shabbat. Dus we zijn vandaag op de Shabbat Roschodes. Yahweh die zegt, wie horen wil, horen. Steek je vingers op, wie wil horen. We zitten uiteindelijk altijd bij elkaar op de heilige samenkomsten... ...om te horen wat Yahweh zegt, niet wat Willem Verdouw zegt of iemand anders. Nee, we kunnen alleen maar op de heilige samenkomst dingen citeren of aanroepen... ...waar onze hemelse Vader over gesproken heeft en waar Yeshua over gesproken heeft... ...alle heilige profeten ons voor gewaarschuwd hebben. Daarom is het een vreugde om elke Shabbat samen te zijn om de woorden van de Heer te horen. We gaan vandaag een klein stukje beginnen met Ezekiel. Ezekiel is echt een hele bijzondere man... Je probeert je wel eens voor te stellen in wat voor situatie zo'n Ezekiel zich bevindt. Het volk leeft in, in Babel, het is uitgevoerd, het is helemaal geen prettige tijd. Al de prinsen, de koningszonen zijn natuurlijk allemaal in die eerste route al weggevoerd. En daar zat ook die Ezekiel in. Je komt toch maar in het gebied wat eigenlijk je vijand is. Je zou naar de tempel willen, maar dat kan niet, want die is verwoest. Het is echt geen zegenrijke toestand. Maar het zijn toch de daden van het volk geweest... ...waardoor onze hemelse vader maatregelen heeft moeten nemen. Niet om ze te vernietigen, maar om ze wat te leren. Hij heeft ze weg laten slepen naar Babel. Ezekiel 1, van 1 tot 3, is in het jaar 597 voor Christus. Bijna 600 jaar voor Christus. Ezekiel is 25 jaar oud als je naar Babel gaat. En hij is 30 jaar oud als die geroepen wordt. Mooie leeftijd altijd die 30 jaar. Ik denk als we onder elkaar zouden vragen... wat is nou de periode geweest... dat je tot inkeer kwam... er zijn er vele broeders en zusters... in die periode rondom die dertigste jaar... tot bezinning gekomen. Hoe dat komt weet ik niet, maar... Hè, zelfs Yeshua die heeft in zijn dertigste jaar... Hè, zijn bijzondere roeping gekregen... om van start te gaan. In dat dertigste jaar... In de vierde maand, dat is de maand Tamus, en we zitten vandaag op de Rosgodes, de eerste Sabbat van Tamus, 5774. In dat dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der maand, dat is over vier dagen. Toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, zegt Zegiel, werd de hemel geopend. En zag ik gezichten van Gods wegen. Zou je dat ook niet willen? Tot je de hemel open ziet gaan en toen je zegt: mijn God, wat gebeurt er nou toch? En het wonderlijke is, wat je te zien krijgt, is niet voor niks. Want datgene wat je te zien krijgt van de heerlijkheid van God, zou je onder woorden moeten gaan brengen om het aan het volk te vertellen. Zowel de fijne dingen als de minder fijne dingen. Maar dit lijkt me iets geweldigs, dat deze profeet voor ogen gesteld wordt de hemel die werd geopend en ik zag gezichten van Gods wegen wie heeft er nu ook wel eens gezichten gehad van Gods wegen we noemen gezichten maar je kan ook inzicht krijgen hè, van Gods wegen of niet je krijgt er een zicht op of in wanneer zijn je oogjes geopend bij het lezen van het woord van God tot je ineens zegt oh, zo spreekt de Heer ja maar dan ga ik het doen ook ik denk dat we allemaal dat soort ervaringen hebben gemaakt. Dan zaten we vandaag niet hier. De meesten komen toch uit zondagvierende gebieden vandaan. Uiteindelijk hebben we gezegd, ja maar zo spreekt de Heer. Ook onze ogen zijn gericht op het geopenbaarde woord van onze hemelse vader. Wat staat opgestekend zwart op wit in de schriften. Daarom is het een vreugde om de schriften te kennen en daardoor de wil van onze vader. Wij maken het ook wel een beetje mee wat Ezekiel meegemaakt heeft. Maar hij krijgt hier toch wel een heel bijzonder inzicht... Tot de hemel zich opent en tot je denkt, wat gebeurt er nou? Hij krijgt gezichten van Gods wegen. Op de vijfde der maand kwam het woord van Yahweh tot de priester Ezekiel. Hij is de zoon van Buzi in het land van de Gedeën aan de rivier de Kebar. En de hand van Yahweh was daar op hem. Vind je dat ook al niet geweldig als je zoiets leest? Je zal toch maar in dat vreemde land zitten, met alle zorgen in je hoofd. En het woord van Yahweh komt tot je. Dat je stilgezet wordt en ineens zegt, wat is dat? Door het woord van Yahweh dat op die priester Ezekiel komt, komt dus ook de hand van Yahweh op hem. Dat is een mooie combinatie. Het blijkt dus als God beslag op je leven legt door zijn woord te openbaren, dat hij eigenlijk zijn hand op je leven gaat leggen. En ben je nou bereid om je door de hand van God te laten leiden? Dat is nou precies wat hij gezegd heeft. Wat God door zijn woord openbaart, gaat voor ons een instructie worden om langs te leven. En ik denk dat dat voor Ezekiel ook een bijzondere vreugde is als die dag komt. Want ze zitten natuurlijk in een hele benarde situatie. Niet meer in je eigen plaats, maar in een vreemd land. Hij krijgt een visioen en dan zegt Ezekiel, ik zag en zie een stormwind uit het noorden. Besef, als u in een visioen een stormwind zou zien. Want je maakt dat mee in je geest. Is dat prettig of niet prettig? Wat denk u? Is dat prettig of niet prettig? Het is een stormwind uit het noorden, een zware wolk en flikkerend vuur. Maar denk je aan? Nee. Hoe heeft de Heer zich geopenbaard aan het volk? Aan de, ja. aan de Sini. Precies hetzelfde. Hij kwam in een wolk met vuur en licht, met geweld... En het volk, hoe stonden ze ook weer voor de berg? Met rubberen knieën, die waren niet te stoppen. Vanwege het geweld wat op de berg kwam. Onze Abba die sprak. En dan zeggen ze tegen Mozes, alsjeblieft, praat jij voortaan tegen ons? Want als we dit weer gaan horen, gaan we dood. Je kan nauwelijks dat geweld van die stem horen. Hoewel die liefde vol is. Want dat wat hij te vertellen heeft, is tot onze redding en tot ons behoud. Stormwind uit het noorden, een zware wolk, flikkerend vuur. Dus de bliksem komt uit de hemel en het is omgeven door glans. En daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. Het is dus niet verder uit te leggen voor de profeet Ezekiel. Maar tot hij onder de indruk is, wat denkt u tot hij gaat doen als hij dit ziet? Wat zou u doen? Op je knieën. Op je knieën, ik denk dat je plat op je stort neer op aarde en zegt daar kan je niet bij bestaan ik denk niet dat je zegt zo dat is een mooi uh, een mooi verschijnsel in de hemel de camera, de camera. Uh, waar, is mijn, waar is mijn camera He, dat, is, dat gaat echt niet dit is geweld dit is geestelijk geweld wat over een man gods komt God verkiest hem ook om profeet te worden om iets te gaan zeggen tegen het volk is belangrijk eigenlijk had het zo moeten zijn dat we geen profeten nodig hadden gehad, vindt u ook niet? Of durven een ja te zeggen? Ja, ik wil. Want dan zouden we tenminste nog dicht bij het woord. Zo, want hoe dichter we bij dat woord zitten en in gehoorzaamheid en blijdschap wandelen, dan hoeft God geen profeet te zeggen die komt met een oordeelsboodschap. Alleen de profeten zijn nooit geliefd geweest, want als wij natuurlijk in een zondere situatie gaan leven en afglijden van de heerlijke wegen van vader, dan is het nog genade van God dat hij een profeet stuurt. Die zegt, Joh, zou je dus niet die stoppen met de rottigheid en met de valigheid?" En in die terugkeren tot vader en je zonder beleiden. Dat willen we meestal niet horen. Dus daarom waren profeten, altijd mannen, was zalig om op te schieten. Te schoppen, te slaan, te begraven. Je kon er alles mee doen als je dan maar zijn mond hield. Daar hebben profeten veel last van. Hij was omgeven door glans midden in het vuur en wat eruit zag als blinkend metaal. Ik kan het niet verder omschrijven. In het midden daarvan... ...was wat geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen. Zij hadden de gedaten van een mens. Ook dat probeer ik me voor te stellen. Ik heb er echt geen... Ik, ik, heb, ik denk, oh, ik ga het internet op, ik ga plaatjes zoeken... ...die behoren bij de tekst van uh, Ezekiel. En er was niet één plaatje waar ik zei... ...nou ja, dat, dat geeft nou het beeld. En er waren echt mooie plaatjes tussen. Ik denk, ik ga helemaal geen plaatjes laten zien... Die heerlijkheid is niet te tonen, denk ik. Die zou je moeten meemaken. Ik denk ook de dag dat we inzicht kregen in de waarheid die God ons openbaart, tot we al voldoende van hem zijn gaan zien. Want wat wij zien is altijd nog op de toekomst. We lezen zijn woord en we zijn gericht op de toekomst. Zelfs op een toekomst door onze dood heen, die pas in de opstanding uit de dood ontvangen gaat worden. Het leek dus op vier wezens die de gedaante van de mens hadden... en ieder had ook nog eens vier gezichten en ook nog eens keer vier vleugels. Ik heb er maar niet aan gewaagd om het onder woorden te brengen. Ik weet wel, ik vond Jeremia, 25 vers 9... en die zegt op een gegeven moment... zie, en dat heeft te maken met dat visioen eigenlijk... want ik denk, ja, ik moet verder gaan zoeken om uit dat visioen te komen... maar misschien tot dit een hint is... Jeremia 25 vers 9 zegt, zie, ik laat alle geslachten van het noorden komen, luidt het woord van Yahweh. En Nebuchadnezzar, de koning van Babel, mijn dienaar, zegt Yahweh, en breng hen tegen dit land en zijn inwoners. Ja, tegen al deze volken, dit zijn de stammen van Israël. Rondom. En ik sla hen met de ban en maak hen tot een voorwerp van ontzetting, tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad. Het gaat niet goed met de tien stammen. En dit gaat over gedeelte Israël, Noord-Israël. Ik sla hen met de ban, zegt vader, en maak hen tot een voorwerp van ontzetting, ja tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad. Hoe moet je dat nou wel niet verknald hebben als volk. voordat onze hemelse vader. die zo vol van genade en barmhartigheid is. uiteindelijk zegt: Hier zet ik een streep. Hoewel die een streep zet, is het nog niet het einde van Israël. Want daarbij komt direct de belofte. dat hij weer naar ze om zal zien. Hij gaat ze eigenlijk een flinke draai om de oren geven. Het feit dat je dadelijk uit je land gehaald wordt. en naar Babel moet uit het land wat je erfgoed is, wat aan Abraham, Isaac en Jacob is gegeven tot in eeuwigheid. Daar worden ze uitgehaald, omdat ze het besmeurd hebben. Wij zouden ook een beetje kunnen denken over onszelf. Wij zijn natuurlijk ook een heilige tempel van God. In ons hart ja, zijn we natuurlijk volkomen met onze vader verbonden. Als we in datzelfde hart de goddeloosheid toelaten en de zonde en de ellende... Hoe zal vader niet reageren op een dag dat hij zegt, nou is het voldoende. Nu ga je een draai om je oren krijgen tot je van voren niet meer weet, tot je van achteren leeft. Het overkomt ons ook. En omdat vader liefdevol is en barmhartig is, doet hij het. Tenminste, als je voortdurend blijft wandelen op een goddeloze weg. God kende en dan toch zeg ik, doe het anders. Dan verhef je je boven God. Ik doe uit hun midden verdwijnen, zegt hij, de stem der vreugde en de stem der vrolijkheid. Dat is verdriet. Als we hier niet meer kunnen zingen en dansen en in vreugde bij elkaar kunnen zijn, dan hebben we heel wat om over te praten. Naarmate dat we steeds meer bereid zijn om voor het aangezicht van onze hemelse vader te verschijnen. Op zijn heilige Shabbat, op zijn heilige feesttijden. Want dat zijn ontmoetingen die we met vader hebben. Laten we altijd vol van vreugde zijn. Laten we zelfs verdriet wat we hebben even achter ons laten. Of het minst laten we het delen. Maar laten we in vreugde samen zijn voor het aangezicht van Abba. Vier aangezichten. Ieder had Vier vleugels. Ik heb er nog niet echt een antwoord op. Nou, zegt hij, toen hij dat eenmaal zag, zegt Ezekiel vers 28, Zoals de aanblik van de boog, dat is de regenboog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Nou, we weten, die boog is maar een boog, maar die omhullende glans die erin zit van heel het kleurenspectrum, hè, dat ziet hij daar rondom. Al dus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid van Yahweh. Ik kan begrijpen dat je die heerlijkheid van Abba Yahweh niet kan uitdrukken. Toen ik haar zag, zie je wel, u heeft gelijk, viel ik op mijn aangezicht. Niet eens buigen, nee. Je kan maar één ding doen, op aarde vallen. Ik hoorde de stem van één die sprak. Hij zei tot mij, mensenkind, zou je daar ook je naam in durven vullen? Als we de reis met Ezekiel meegaan maken. He, dat we in de geest ook op ons aangezicht gaan. Voor de heiligheid van onze vader. He, dus probeer je naam er maar in te vullen. Mensenkind, Wim, Piet, Kees, Marie, Jannie. Sta op je voeten. Opdat ik met u spreek. Dus nadat je ter aarde bent geworpen. Zegt de heer toch sta op. Want ik wil met je spreken. En dat doet hij staande. Dat is toch mooi Sta op, ik wil met je spreken. Mensenkind, hè? Mensenkind. sta op je voeten opdat ik. Yahweh met u spreken. Dus ik denk dat Ezekiel dat gedaan heeft. Hij is opgekrabbeld, hij is gaan staan. Misschien bibberde hij wel. Zodra Yahweh tot mij sprak, kwam de geest in mij. Deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde hem die tot mij sprak. Ook deze zin vind ik ontzettend indrukwekkend. Zodra Abba Yahweh tot je spreekt... Wat komt er dan? Want uit welke geest komt het woord van Yahweh? Uit zijn geest. Als ik iets bedenk, dan zeg ik het u. Dan denk je, zo, dat komt uit de geest van Willem. Maar er zijn heel veel dingen uit de geest van Willem gekomen... in het verleden natuurlijk... die zou je helemaal niet willen horen... Maar als het uit de geest van Abba Yahweh komt, wees alert, wees attent. Abba Yahweh sprak tot mij en zo kwam de geest van Abba Yahweh in mij. Want je hoort de woorden van God. Zodra je die woorden van God hoort, word je ook verantwoordelijk gemaakt en gesteld voor de woorden die hij spreekt. En dan is het de kunst van het leven, of je het nou snapt of niet snapt, het te gaan doen. Het horen, het schma, is altijd dat we iets moeten gaan doen. als ze het geen zin om het aan je te openbaren. Ik hoorde hen die tot mij sprak. Wat zei onze vader tegen onze profeet Ezekiel? Mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten. Wat zijn de Israëlieten? Dat opstandige volk. Volken, meer. De stammen. Die tegen mij in opstand gekomen zijn, wie alleen zij, nee, zij en hun vaderen zijn van mij afgevallen tot op deze eigen dag. Een volk gekocht en betaald, een verbond gekregen wat elk volk zou willen ontvangen, zij hebben het gekregen en zij zijn afgevallen omdat ze de heerlijkheden van de koninkrijken rondom hun gezien hadden... en die heerlijkheden begeerden boven datgene wat Abbejawe geschonken had. Dus mensenkind, Ezekiel, ga naar de Israëlieten. Als er een profeet komt, broeder en zuster, komt hij altijd naar het volk van God. Zo nu en dan stelt God profeten die bijvoorbeeld naar Nineveh gaan. Weet u nog hoe het ging met Nineveh toen daar die profeet kwam? Ze bekeerden zich in zak en as... En ze werden behouden. Nou zegt hij: Ik zend je tot Israël. De opstandige volken, die tegen mij in opstand gekomen zijn, zij en hun vader zijn van mij afgevallen. Tot op deze dag. Dat krijgt Ezekiel te horen. Zelfs de kinderen van hen, ze zijn stug van aangezicht, verstokt van hart. Ik zend u tot hen. En gij zult tot hen zeggen zo zegt Adonai Yahweh lieve mensen, als zo de profeet bij je binnenkomt, dan denk ik toch dat je bij jezelf zou denken, zo waarom stuurt God een profeet, stel voor dat hij hier binnenkomt als het zo zou moeten zijn dat hier een profeet zou moeten binnenkomen, zoals daar Ezekiel, dan zitten we goed in de problemen maar nogthans, als die profeet binnenkomt, is met hem ook de redding aanwezig want God zendt hem altijd nog, omdat hij ons lief heeft en ons wil corrigeren. Het is een liefdevolle vader. Ik zend u tot hen, tot Israël, en gij zult tot ons zeggen, zo zegt Adonai Yahweh. Luister goed. Zij, of zij horen, dan wel het nalaten. Dus zij weten wat van zijn volk is te verwachten. Want ze zijn een weerspannen geslacht. Eigenlijk willen we door onze weerspannigheid het anders doen als vader is. Zij horen dan wel het nalaten. Want ze zijn een weerspannen geslacht. Zullen weten dat er in hun midden een profeet geweest is. Dat is belangrijk. God heeft ze een profeet gestuurd om ze alsnog iets te vertellen. ...zodat ze waar ze ook terecht kunnen komen... ...ze tijdens die periode zullen zeggen... ...maar hij heeft toch een profeet gestuurd... ...die heeft dat en dat gezegd. Ik ben een gewaarschuwd mens. Het is nog niet het einde. En gij, mensenkind... ...want het is een probleem als hier die profeet binnenkomt... ...met een waarachtig woord van God... ...wat heeft hij een waarachtig woord van God... ...kan je vaak goed ruzie krijgen. Je moet maar eens proberen... ...in je oude omgeving waar je vandaan komt op te staan tijdens de prediking... zeg je broeder voorganger... zo spreekt de heer... gedenkt de Sabbatdag, dat ga je die heiligen. echt waar, er komt gelijk man met die zwarte jas... die komen om je naar buiten te helpen... je kan het ook met alle respect doen... dan zeg je wat zachter, maar wel duidelijk... het is moeilijk om dat te doen... want we hebben toch allemaal wel een beetje die confrontatie gehad... tot we met de leiders in onze vorige gemeenschappen... met alle respect daarvoor... hebben moeten zeggen broeder... We hebben dit gelezen en we menen die weg te moeten wandelen. Dat valt niet mee. De ene staat toch op een hele rustige wijze kunnen vertrekken. En de andere die kreeg spanningen die moeilijk te verwerken zijn. Hij zegt hier mensenkind wees nou niet bevreesd. Waarvoor? Voor hen en voor hun woorden. Want als de profeet gaat zeggen wat God van ze denkt. En hij spreekt gewoon wat God gezegd heeft. Krijgen ze ruzie. Want wie denkt die profeet Ezekiel niet dat wij zijn? Wij zijn het volk van de Allerhoogste God. Wij zijn de tien stammen. We zijn niet alleen. Al groeien er netels en doornen bij u. En al woont gij bij schorpioenen, zegt hij tegen die profeet. Wees niet bevreesd voor hun woorden. Nog beangst voor hun blik. Want zij zijn een weerspannig geslacht. We hebben het gevoeld in ons leven toen we afscheid namen van... Het gebied waar we jarenlang vertoefd hebben. Het was moeilijk. Mensen nemen het je kwalijk als hij weggaat. Dat is moeilijk. Maar als hij weggaat vanwege waarheid... om de wil van God te doen... is het wat minder probleem. Hij zegt, nee, zo spreekt de Heer. We gaan weg. We gaan geen ruzie met die maken. Maar we gaan die wegwandelen. Wees nou niet bevreesd voor hun woorden... nog beangst voor hun blik... want zij zijn een weerspannen geslacht... Wij waren vroeger toch ook weerspannig. Hoe hebben we het kunnen doen? Zondag vieren, pausdom navolgen, in weerspraak van het woord wat God ons gegeven heeft. We snapten het niet, we zijn al die jaren misleid geweest. Totdat het kwatje valt en je zegt, dat is de weg van de Heer. Die strijd gaan we aan. Maar zegt hij gij, profeet Ezekiel, spreek mijn woorden tot hen. Of ze nou horen dan wel het nalaten, want ze zijn weerspannig. Dus hij is goed gewaarschuwd. Spreek mijn woorden tot mijn volk. Of ze het nou willen horen, of dat ze het willen nalaten. Het zij zo, zegt hij. Maar weet, ze zijn weerspannig. Hij gaat maar door. En gij, mensenkind, dat zegt hij weer tegen die profeet Ezekiel, Hoor, sma, wat ik tot u zeg. Wees niet weerspannig, gelijk het weerspannige geslacht. Doe je mond open en eet wat ik je geef. Wat denk je dat hij te eten gaat krijgen? Is er maar één die ideeën heeft? Ja, dan krijg je het woord van God. Dat woord moet je eten. En of het nou lekker smaakt of niet lekker smaakt. Jij kan zorgen dat het lekker gaat smaken. Doordat je, je tot één keer komt en gaat doen wat hij zegt. Ah, zeg, oh ben, ben ik buiten op die weg, mijn geloof. Wat een heerlijke weg is dat. Om door volgens aangezicht te wandelen. Ja, je moet het gewoon herkauwen. Hoe, hoe vaak doen we dat niet? Elke sabbat herkauwen we weer de woorden. die we jaren ervoor ook al gesproken hebben. Hij zegt: duidelijk: mensenkind, hoor. Wees nou niet weerspannig. Gelijk dit weerspannige geslacht. Doe je mond open. en eet wat ik je geef. Toen zag ik en zie. een hand was naar mij uitgestrekt. en zie, daarin was een boekrol, en die boekrol moest hij eten. Wij moeten het woord van de Heer eten, elke dag eten. We mogen ons zoveel mogelijk eten als dat we maar kunnen. Je mag hartstikke vet worden van het woord van de Heer. Maar je moet dik worden van het woord van de Heer. Eet de boekrol van de Heer op. Hij rolde ze voor mij open. Ze was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde. Oh, dit klinkt ook niet goed hè. Daarop waren klaagliederen geschreven. Gezucht en gejammer. Je zou toch wat anders verwachten. U ook niet? Denk, nou, die gaat een opbouwende preek krijgen natuurlijk. Ja, het woord van God worden. Hij gaat uh, hè, evangelie verkondigen. Halleluja prijs de Heer. We zijn kinderen van God. Je moet dansen en springen. Maar echt niet waar. Want echte inkeer zit in. Buigen voor het woord van de Heer. Besef je waar het om gaat. Daar waren klaagliederen geschreven. Gezucht en gejammer. Wat moet je er nou van denken? He? Wat moet je er nou van denken? Hij zei tot mij nog een keer... Mensenkind, Ezekiel... Eet wat gij hier voor u ziet. Eet deze rol met dat geklaag en gezucht. En ga heen. Spreek tot het huis Israëls. Geklaag en gezucht. Spreek tot het huis van Israël. Toen opende ik mijn mond... En hij, Abba Yahweh, gaf mij die rol te eten. Hij zei er tot mij... Mensenkind, wil je dat niet mooi? elk komt dat weer terug, hè? Vul je naam in. Want we kunnen op een soort wijze waarop Ezekiel een gigantische boodschap kan verkondigen... kunnen wij het ook op onze eenvoudige manier. Eenvoudige mensen, we kunnen ook tegen anderen de woorden van de Heer spreken. Hij zegt, mensenkind, laat u buiten deze rol die ik u geef in zich opnemen... En vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en ze was in mijn mond zoet als honing. Dat is goed. Het is een vreugde om het woord van God te lezen. Het is zoet als honing. Amen. Echt waar. Zolang je alleen nog maar veroordelingen leest over je eigen goddeloze leven. Is niet leuk. Denk je, dat is ook wel niet goed. Nee, maar als je ziet de wegen van de Heer. Waar je hem in gevolgd bent. Denk je, wat een vreugde, wat een vreugde. Ik heb helemaal weg om mogen werken om in die wegen van de Heer te wandelen. Wat een vreugde. Dat is vanuit de geest leven. Hij wordt zoet als honing. En dan zegt hij tot mijn mensenkind. Ga, begeef u naar het huis Israëls. Komt hij weer. Profeet, vol van de woorden van... Abba Yahweh, begeef je naar het huis Israëls en spreek tot hen mijn woorden. Spreek tot hen mijn woorden. Want gij wordt niet gezonden tot een volk dat met een onbegrijpelijke spraak en een zware tong valt, maar tot het huis Israëls. Je wordt niet naar het buitenland gestuurd hoor, om het tegen de Nineviten te zeggen, of tegen de Syriërs, of tegen de Iraniërs, want dan moet je ook nog eens een andere taal van leren. Nee, zegt hij, hij zegt, jij wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke spraak of een zware toonval, jij wordt gestuurd naar het huis van Israël, die spreken je eigen taal. En je kan in je eigen taal zeggen wat je moet zeggen. Je gaat dus ook niet tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak en een zware tongval. Wie worden gij niet verstaat? Nee. Indien ik u tot hen, hé hey let op, dat zijn die volken die je niet verstaat, zond. Zij zouden naar u luisteren. Dat is heftig. Hij wordt gestuurd naar zijn eigen volk Israël. Hij wordt gewaarschuwd als ze toch niet luisteren nee zegt hij, want zou ik je nou naar het buitenland sturen naar de Ninevite, ja die zullen we naar je luisteren of, of zou je ze, nou jij ja, moet niet de woorden uit mijn mond halen hè. of zou je ze naar Alblasserdam sturen zegt hij, ja die zullen denk je, oh mijn god, wat is dat heerlijk om die woorden van u te horen wij knuffelen Ezekiel amen <lacht> wij knuffelen toch Ezekiel of niet, als gaan we niet over hem praten vandaag echt waar, je durft geen ja te zeggen Nou, ik wel ik knuffel hem. Indien ik u tot hen, de volkeren, want hij is die wel in Amblastam gekomen, de zon, die is die zouden naar je luisteren, maar Israël niet. Dat is toch hardnekkig? Een volk wat de rechten heeft van Abraham, Isaac en Jacob. Tien stammen die twee gouden beelden neerzetten en daarvoor buigen. Het is dat onze hemelse vader niet uit de hemel kan vallen. Maar je zou van ellende uit de hemel vallen als je dat je volk zou zien doen. Dat is hetzelfde als wij in goddeloos leven zouden vervallen. En we zouden niet meer te bekeren zijn. We zouden maar doorgaan. Nou, als vader vanuit de hemel ziet, dan stuurt hij nog heel wat mensen op je weg. Om je daarvan te bewaren. Indien ik tot hen, dat zijn de volkeren, zond, zouden ze naar je luisteren. Maar dat huis Israëls zal naar u niet willen luisteren. Hij weet het. God zegt het tegen Ezekiel. Omdat ze naar mij niet willen luisteren. Dus denk niet tot je in de gebieden waar we uitgetrokken zijn. Nog eens een keer van vertellen. Gedenkte sabbadag, vierde feesten van de heer Afijn. Dat heeft geen zin. Want de mensen willen niet naar. Het is een enkeling die zal zeggen. Hé, hey, hij of zij heeft toch wel gelijk. Ze doen het woord van God open. Ze zeggen ja, inderdaad. Ze zeggen dominee, het staat het toch of niet? Ja, het staat er wel, maar dat ligt anders knul. Ja, maar volgende bladzijde, Hier staat het ook. Hè? Ja, maar dat is ook weer even wat anders knul. Lieve mensen, je komt er nooit mee verder. Je zal uit het land moeten vertrekken. En de wegen van Jabe moeten volgen. Huis van Israël zal naar u niet willen luisteren omdat ze naar mij, ja bij God, niet willen luisteren. Want het hele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. Dat is verdrietig. Echt verdrietig. We hebben natuurlijk ook een tijd in ons eigen leven gehad... door ook toe behoorden tot deze harde hoofden en koude harten. Stugge harten. Nou zegt hij, ik maak uw gezicht, profeet Ezekiel... ...even hard als het hunnen. Dat is de oplossing van vader. Jouw voorhoofd maak ik even hard... ...als het voorhoofd van hun. Dat betekent... ...hij moet spierballen gaan tonen... ...en zeggen waar het op staat. En dat is heel moeilijk. Want hij gaat spreken tegen het volk... ...wat al uitgevoerd is... ...en in Babel, aan de rivier de Kedar... ...leeft daar in dat gebied. Als diamant, harder dan steen... ...maak ik je voorhoofd, Ezekiel. Vrees hen dan niet... Wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. Dus als dat geslacht weerspannig is en hun blik op jou richt, alsof ze je kunnen doden met die blik, blijf lachen. Zeg je een boodschap voor de Heer voor je? Stop met je goddeloos gedrag. Gooi die zondag langs de kant, gedenk de Sabbatdag, Vier de feesten van de Heer en die kerstfeest. En andere dingen. Zeg het eenvoudig, maar blijf vriendelijk. Want trek je een lelijk gezicht, dan hebben ze reden om wat tegen je te zeggen. Maar als je fris en vrolijk en fruitig blijft, zeggen ze zo, die kan dan blij wezen ook, met wat voor hun onzin is. Zeg het met alle blijdschap en vrolijkheid. Wij hoeven niet lelijk te doen. Blijf vrolijk, want de waarheid die je hebt is zo hard als diamant. Het is voor hun een probleem om het te horen, maar degene die daaronder gaat buigen, die zal naar buiten komen en zeggen: dit is waarheid. Wat moet ik doen? Dan zeg ik: bekeer je, laat je dopen. Kom uit dat watergraf en ga een nieuw leven beginnen. Je moet dat oude leven begraven. Ja, gebeurt dat met de doop? Nee, natuurlijk niet. Je ja, alleen maar symboliek. Maar je zal erin moeten om het achter te laten en opstaan in een nieuw leven. We laten dat oude gebied achter ons. Als diamant harder dan steen maak ik uw voorhoofd jouw profeet. Vrees hen niet. Wees niet beangst voor hen. Maar zeg het. Tegen je vriend, je familie, je gemeenschap waar je uitgekomen bent. Zeg gewoon met alle respect de waarheid. Want ze zijn weer spannend, hoor. hoor. Zondagvier dus weer spannend. Echt waar. Omdat het slechte mensen zijn. Echt niet waar. Het zijn mensen zoals u en ik. Maar ze moeten dus horen wat het woord van Yahweh is. Want ze gaan te gronden. Ze lopen. Hoewel misleid. ...in een godloze weg. Hoewel ze denken God te volgen. Yeshua die heeft zelfs gezegd van menselijke inzettingen... ...te vergeefs eren ze mij. Dus iemand die denkt door zondagviering God te eren... ...dan zegt Yeshua van... ...te vergeefs eren ze mij. Want ze leren leringen die inzettingen van Rome zijn. Je moet spreken met je naaste. Hij zegt mensenkind neem nou de woorden die ik tot je spreken zal in je hart op... ...hoor ze... Met je oren, sma. Horen en doen. Ga, begeef je naar de ballingen, want Israël zit in ballingschap in, in, in Babel. Je volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: Zo zegt Adonai Yahweh. Of ze horen, dan wel het nalaten. Nog een keer. Of ze dan nou horen en doen, of het nalaten. Nee, je moet spreken. Toen hief de geest mij op en ik hoorde achter mij het geluid van een geweldig gedruis. Geprezen zij de heerlijkheid van Yahweh in zijn woonplaats. Ik denk dat dit een enorme spirituele ervaring is geweest. Dat He, je het woord van Vader hoort, een opdracht krijgt om uit te gaan, niet angstig en bang te zijn, maar zeggen waar het op staat. Vind je dat niet mooi? Dat dan de heerlijkheid van Yahweh neerdaalt. Hij komt met een geruis, een vleugels van wezens die de raakten en het geratel van raderen benevens het geluid van een geweldig gedruis. Dus het is een beeld waarin eigenlijk de heerlijkheid van God neerdaalt, alsof engelen met hun vleugels flapperen, ze raken elkaar ook nog. Dat komt hè? dat komt eraan. Ik kan het nauwelijks voorstellen. Ik heb hele mooie plaatjes van gezien, maar ik vond er niet één goed genoeg om te projecteren. Ik denk eens dus kan misschien wel een verkeerd beeld. Hij zegt, de geest hief mij op en nam mij weg. Kent u nog iemand die weggenomen werd door de geest? Flipus. Nee. En die kwam ineens in Cesareë terecht. He? En ik ging heen. Ik was ontdaan door de beroering van mijn geest. Met de hand van Yahweh zwaar op mij. Die man die een ervaring gemaakt, die vergeet hij nooit weer. Maar hij was wel overtuigd van de boodschap. Want de hand van de heer die rustte zwaar op hem. Overal waar hij kwam, denk ik, ik moet toch maar spreken. Want ik kan niet bij mijn broer komen of bij mijn neef en ik zeg niks. Nee, de hand van de Heer is op je. Eigenlijk weet je neef het ook. En die zou eigenlijk van je verwachten tot je wat zou zeggen. Want ze weten dat je Sabbat bent gevieren, de feesttijden van de Heer. Je hebt de zondag afgeschaft, je hebt de kinderdoop afgeschaft. Je bent een weggegaan die helemaal wild vreemd is aan de reformatiegedachten of aan andere gedachten. Het is maar een voorbeeld... Ze zouden eigenlijk van je verwachten dat je hun zou waarschuwen. Maar vaak doen we het niet, want we zijn een beetje bang. Ik kwam bij de ballingen in Tel-Abib, of Aviv, die aan de rivier de Keda woonden. En waar zij woonden, bleef ik zeven dagen onder hen. Verbijsterd. Hij heeft zeven dagen niet kunnen praten. Hij is verbijsterd over de visioenen die hij gezien heeft. Na verloop van zeven dagen... Hé, hey, daar komt hij weer. Komt het woord van Yahweh tot mij. Mensenkind, ik heb u tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort... zult gij uit mijn naam waarschuwen. Amen. Wij hebben het woord van de Heer gekregen. Hè? Echt waar, we zijn verantwoordelijk om te waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg... Daar heb je dat woord waar ik het over had in het begin. Indien ik Abba weet tot de goddeloze zeg, ...gij zult zeker sterven, uitroepteken. Dat is stemverheffing. En gij waarschuwt hem niet en spreekt niet... ...om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen... ...ten einde hem in leven te behouden... ...dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven... ...maar van zijn bloed zal ik jouw rekenschap vragen. Wie is nou die goddeloze? Dat zijn degenen die de weg weten en hem niet bewandelen. Dus degenen die de weg weten, want het staat geschreven, ze lezen het dag in, dag uit. Maar ze bewandelen niet. Dat is iemand die zich willens en wetens verzet tegen het woord van Ado Yahweh. Dat is een goddeloze. Die gedraagt zich alsof er geen god is. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zal zeker sterven, je waarschuwt hem niet, broeder en zuster... En je spreekt niet om die goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen. Het is hard, maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Nou, u kunt nu al verwachten dat er achteruit gaat komen. Hè? Als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid, hij blijft andere feesten vieren en zegt daarmee, daar eer ik God mee. Hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg. Dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw leven gered. Ik noem nou wel de feesttijden van de Heer. Maar het zou anders moeten zijn. De zonde die we direct tegen Gods wet verrichten. Daar zit natuurlijk ook de Sabbat bij in feesten. Maar ze heeft alles te maken. Een liefdeloos leven, dat is verschrikkelijk. Maar een liefdevol leven. Je kan soms van de mensen uit de heidenen nog wel eens meer liefde. En aanhankelijkheid ervaren. Als van broeders en zusters die om ons heen geleefd hebben. He? Als gij die goddeloze waarschuwt en hij zich niet bekeert van zijn goddeloosheid... en van zijn goddeloze weg... dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij, broeder en zuster, heeft die leven gered. Want je hebt het tegen hem gezegd. Oké, okay, je hebt het gezegd. Hij doet het niet. Oké. Okay. Morgen sterft hij. Oké. Okay. Maar dan is het een weg waarvoor hij gekozen heeft. Als een rechtvaardige... Broeder en zuster, ik neem aan... wij allemaal zijn rechtvaardigen. We hebben de rechtvaardigheid ontvangen... van onze hemelse vader. Niet omdat we zo rechtvaardig waren... maar hij heeft het ons toegerekend. Daarom wandelen we in rechtvaardigheid. Als een rechtvaardige zich afkeert... van zijn gerechtigheid... en onrecht doet... en dan zegt vader en ik, Abba Yahweh... een struikelblok voor hem neerlegt... dan zal hij sterven. Dus ook vader... die kan een struikelblok voor je neerleggen op de momenten dat je hebt gekozen... een goddeloze weg te wandelen. Niet een keer een foutje maken... en vijf keer een foutje maken... maar willens en wetens de goddeloze weg wandelt. Staat het er of niet? En ik, dat is Yahweh, een struikelblok voor hem neerleg... dan zal hij sterven. Omdat gij hem... niet gewaarschuwd hebt... zal hij in zijn zonde sterven. En met de gerechte daden... die hij dan ook wel gedaan heeft... zal helemaal geen rekening gehouden worden maar van zijn bloed zal ik uw rekenschap vragen maar als gij de rechtvaardige waarschuwt opdat hij niet zondige en hij zondigt niet dan zal hij zeker leven want hij heeft zich laten waarschuwen en gij hebt uw leven gered vind je dat nou niet heftig als je je broeder een kwade weg ziet wandelen en je waarschuwt hem om hem te redden... ook al is hij ongehoorzaam... heb je wel je eigen leven gered... want als je hem laat gaan naar de put... zonder hem te waarschuwen... dat is als een blinde man ziet lopen... met zijn stok te tikken... en er komt voor een open put. Je krijgt gud naartoe, God zal hem helpen. Echt niet waar. Je zal die blinde moeten stoppen... en zeggen, hé, hey, even mij. Zo ligt het hier ook. De hand van Yahweh was daar op mij, zegt Ezekiel. Hij zeide tot mij, sta op... ga naar het dal... En daar zal ik tot je spreken, Ezechiël. Toen stond ik op, ik ging naar het dal. En zie, daar stond wat? De heerlijkheid van Jabe. Gelijk aan de heerlijkheid die ik aan de rivier de Kebar gezien had. En weer valt hij op zijn aangezicht. Je kan niet anders. Als de heerlijkheid van de Heer zich openbaart, kun je niet anders als in aanbidding komen. En let op. Een profeet valt nooit achterover, zoals in sommige kringen. Maar mensen die echt door de geest van God geraakt worden, die gaan voorover. Buigen voor zijn aangezicht. Achterovervallen is nooit uit de geest van God. De geest kwam in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan. Hé, hey, dat is leuk. Sommige mensen zeggen, Kees, hey, ze krijgen de geest. boom, tegen de grond dan. Echt niet waar. En dan nog achterover ook. Nee? De vijanden vallen achterover. De vijanden. Dankjewel, Kees. De vijanden die zullen achterover slaan. Die mannen die Yeshua wilden arresteren. Hij zegt: wie zoeken jullie? Ja, Jezus van Nazareth, Boem, daar gingen ze. En dan krabben ze op en dan zeggen ze nog een keer. Ik zal die tweede keer al niet meer gevraagd hebben. En ze vragen dat ook voor de tweede keer. En ze hij: ik ben het. Boem. Lieve mensen, de geest kwam in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan. Hij sprak mij aan en zei tot mij. Ga naar binnen. Sluit je op in je huis. Ezekiel. Mensenkind, zie. Men zal touwen om je heen slaan en je daarmee binden. Zodat gij u onder hen niet kunt begeven. Dus als je al een boodschap hebt voor je omgeving waar je naartoe wil. Ze zullen een touw nemen en je binden. Of je mond doodmaken. Want je komt met waarheid om ze te redden. En uw tong zal ik aan uw verhemel te doen kleven. Gij zult stom zijn en hun niet tot een bestraf gewezen. Want ze zijn in weerspannig geslacht. Dat is typisch, hè? dat er een profeet uitgestuurd wordt en God die zegt, ik zal je mond dicht doen. Je zal gebonden worden, maar het is nog onder de wil van God ook. Hij zegt, want ze zijn gewoon weerspannig. Waarschijnlijk zijn ze op een punt gekomen dat ze niet meer te bekeren waren. Dus die straf die moest voltrokken worden om ze in Babel te houden en daar te sterven. Als ik tot u spreken zal, dan zal ik, Abba Yahweh, uw mond openen en gij, profeet, zult tot hen zeggen. Zo zegt Adonai Yahweh, wie horen wil, horen. Amen. Zitten wij in die klas? Ja, toch hè? Wie horen wil, horen. En wie het nalaten wil, laten het na. Want ze zijn er weer spannig geslacht. Maar hier horen we niet tussen, anders zouden we hier niet zitten. Amen? Nou, ik heb er nog eentje van onze heer Yeshua. Hij heeft een schitterende uitspraak gedaan. Yeshua die zegt in Johannes 7, vers 16 en 17. Mijn leer is niet van mij, zegt Yeshua, maar van hem die mij gezonden heeft. Abba Yahweh. Hij staat in dezelfde lijn van de profeten, alleen hij is de grootste. Indien voorwaarde iemand diens wil, dat is de wil van Yahweh, doen wil... ...zal hij van deze leer weten of zij van God komt of dat ik uit mijzelf spreek, zegt Yeshua. Dus iemand die de wil van Yahweh doen wil, Torah wil leven als een levenswijze... ...dat is de wil van God, lieve mensen. Ah, die zal ervaren dat die wil van God uitkomt. Dus we hebben in staat... Om door de Torah-kennis en de uh, gehoorzame praktijk te toetsen iedere profeet die op onze weg komt. Pasten zijn woorden niet in de Torah? Oké, okay, recht ermee. vind u nog geen vreugde? Indien iemand diens wil doen wil, hij zal van deze leer weten of zij van God komt. Dan dat ik tot mijzelf spreekt. Amen. Wie horen wil, die horen.